Maar kijk nou hoe Yeshua geleidelijk ons deze weg uh, naar voren brengt. Kijk, hoe hij dat opbouwt. Eerst begint hij, zegt hij, dat ik gekomen ben om, niet om shalom te brengen, maar om het zwaar te brengen. En daarna gaat hij, geeft hij Um, zegt hij dat hij... Het de, en gaat hij de kern aan, um, aanraken. Dus praat hij over de kern van de daar, waar de... daar waar eigenlijk... waar het zwaard het meeste van toepassing is. Waar, waar de mens het meest, het zwaard... Uh, nodig heeft... Het, dat zwaard van Yeshua om zich te bevrijden daarvan. Dus dat ik kwam om scheiding te maken tussen een man en zijn vader. Tussen de doch, dochter en, ha, en haar moeder. Enzovoort. Maar dat zijn de banden. Ja, hij geeft natuurlijk dat aan uitwendig als het ware uitwendig verschijnsel, maar precies hetzelfde, Yeshua spreekt van uh, de meest dierbare dingen, die de mens verbergt binnen zichzelf, verborgen liefde die de mens heeft, koestert, uh, wat het meest verborgen en dierbaar is, dat dat moet de mens prijsgeven. Als je dat bereidt om te doen, dan komt je wel, dan ontkent hij daarmee niet Yeshua, maar in tegendeel. Doet je dat niet, dan niets kan hem helpen. Daarom niets helpt ook het uitverkoren volk. Het uitverkoren volk, waarom het Joodse volk heet uitverkoren? Omdat zij hadden het uitverkoren Hashem, ja, om boven al het materiële dat was hun uitverkorenheid. En dat zij gingen achter Hashem na, in de woestijn. Ja. Dus al vanuit de, uh, het epicentrum van het materiële, van het sensuele Egypte, liepen zij de schepper na in de, in de woestijn. Daarmee waren zij uitverkoren. Maar als zij, en daar heeft uh, Moshe heeft ook hen geleerd om afstand te, te nemen van de familie. Want af, aangehecht waren zij aan de familie. En als we aangehecht zijn aan de familie, dat is eigenlijk, daarmee de mens uh, blijft een dier, een sociale dier, wie houdt van, zijn vader, meer dan van Yeshua, is nog een dier, nog een diertje. Wie houdt van zijn moeder, meer dan van Yeshua, is, is nog, on, on, is nog uh, staat nog in de kinderlijke schoenen, betekent. De realiteit is niet zo opgemaakt, dat de mens moet uh, zijn familielid uh, meer lief hebben dan de vrijheid, dan de wens om te geven. Als de mens dat aanhangt, niets helpt hem. Als je lief hebt, als iemand lief heeft, heeft, zijn zoon of zijn kleinzoon, in zijn hart meer dan, dan Yeshua, dan niets zal hem helpen. Dan wacht deze mens, wacht uh, straf. Welke straf? Alle ziektes, ah, kanker, uh, hart uh, aanvallen, alles waarom? Omdat de mens zijn hart aanwendt aan iets wat, wat niet intrinsiek, uh, niet uh, andermaal, iets wat niet zijn eigen terrein is. En daardoor komen alle ziektes. Zijn familie lief hebben. Natuurlijk moet je wel... Wil je iemand familie maken... Kan je familie maken... Maar lief hebben is iets anders. Om de ander... Delen met iets anders. Dat is iets anders. Dat, uh, een soort respect voor elkaar hebben. Etc. Maar liefde is iets anders. Liefde kan zijn... Let op alleen voor Yeshua. En niets voor niets anders. Onthoud het erg goed, het is niet is zoals in deze wereld, prachtig en mooi uh, uh, in literatuur en films en alles en al die religieën die ons ja voor, zeggen dan, zult uh, je naaste liefhebben, men, men begrijpt het niet, want ten eerste, het staat in de hele taal en het staat, staat het zult ja, herinner je nog, Reego, herinner je nog, Staat in het Torah niet je naast te lieven. Naast staat het reego. Staat dit jouw uh, jou kwaad moet je lief Men begreep het niet omdat men kende de hele getal niet. Staat het uh, wahhavt uh, uh, al reego kamocha. Staat het in, in, in, de, in de hele taal. En zelfs Joden begreep het nooit. Ja, dat is, uh, dat betekent jij zult. Uh, jouw uh, kwaad, Recha. betekent, ra, jouw kwaad, jouw kwaad moet je lief hebben als zichzelf, betekent, jij die boven de bent, de wens om te geven, moet lief hebben, jouw wens om te ontvangen, als zichzelf, als, als de wens om te geven, op deze manier bak je de verbinding, daar spreekt de Torah over, en niet, God verhoeden, goed opletten wat ik zeg, niet God verhoeden om uh, liefhebben in andere mens. Een andere mens moet, kan je niet. is het niet gezegd, nergens in de Torah, om de mens, dat de mens moet in andere mens liefhebben, God verhoeden, want dan is het niets. De mens moet in de andere mens wel liefde van Hashem zien, wel dat wel. Dat is een hoger liefde die men kan hebben voor iemand. Maar iemand anders lief hebben. Zoals so so men dat dat is een komedie. Bestaat zo, iets niet. Als een vrouw zegt ik heb mijn man lief of man zegt ik heb mijn vrouw lief dan moet je dan weten. Direct moet je weten dat het een komedie is. Of die speelt een komedie, sociale komedie. Of dat die onwetend is. Gewoon ignorant, yeah, ignorant, ignorant, ignorant, ignorant in Engels, dus die is, dus die is gewoon ontkend, uh, nee, oh, die, is, oh, oh, die is gewoon, uh, uh, weet niet waar die het over heeft, die is gewoon uh, een, een geestelijk opzicht, een, gewoon een, een onvolwassen persoon die dat soort dingen die, die doet, dus je ziet zichzelf als, een, als iets dat kan lief hebben. Moet je weten dat de mens, mens in deze wereld is niet geschikt om lief te hebben. Geen mens, maar je moet het, wat ik zeg nu, moet je meerdere malen herhalen bij jezelf. En niet ontkennen, wer, werken aan jezelf, werken aan jezelf. Om er, ermee akkoord te gaan. Dat is erg moeilijk. Dus niet alleen horen dat. En, en, en, maar je moet werken daaraan. Om jouw verweer weg te werken. Dat is het wat wij doen. En niet uh, alleen maar aannemen woorden van iemand anders. Wij zien wel wat Yeshua ons leert. Alleen door Yeshua kunnen wij uh, komen tot de, tot de absolute vrijheid. En daarmee, wat wij nu doen, wat wij leren, we bouwen bed ari, we bouwen onze kilim op, omdat geen licht is zonder kli. Dat is wat wij doen. Maar absoluut, dat is bijzonder moeilijk, wat wij, bijzonder moeilijke materie, wat wij nu zijn, leren. Om, bij het leren van de Kabbala, om te weten dat jij, dat, wij, dat geen mens is in staat om een ander lief te hebben. als je zegt, ik heb een ander lief... ...dan moet je vluchten van die mens. En als iemand, een mens, zegt, jou, zegt tegen jou... ...ik heb jouw lief... ...dan moet je vluchten van die mens, weet ik niet waar naartoe. Dan moet je weten dat die mens zal jou, uh, alle ellende zal over jou brengen... ...want dan, straks zal hij dan andere dingen zien dan wat je bent, dat de waarheid in zijn voorstelling en allerlei mee, dat zal dan jouw ware ik zal of ware jouw wens, om, ik, jouw ware wens om te ontvangen voor zichzelf tegen moet komen, dan zal die in, in opstand komen, begrepen? Dan zal je zien dat die Degene die zegt, ik heb jou lief, die zal de grootste hater worden van jou. Dat is wat zo ook zegt. Dat de grootste, dat waar oewe is, aan Shebuito. En de vijanden van de mens zijn de mensen van zijn huis. Dus zijn huisgenoten, de huisgenoten van de mens, die zijn de vijanden van de mens. Duidelijk, want de mens is de wens om te geven. Goed opletten. Huis van de mens, wie is de huis van de mens? Het huis van de mens. Dat zijn wensen om, zijn wensen om te ontvangen voor zichzelf. En, en die zijn zijn vijand. De wens om te geven, dat is de mens. En de mensen van zijn huis zijn, zijn wensen om te ontvangen voor zichzelf. Kijk nou, de familie, wat wil de familie van jou? Alleen maar zuigen jou. Alles is corrupt. Geen man is in de wereld, in deze wereld die niet corrupt is. Onthoud dat erg goed. Alle liefde is, in deze wereld is corrupt. Van A tot Z. Nog nooit was de liefde hier, uh, niet corrupt. Alleen denk je dat de liefde van Romeo en Julia in was niet corrupt, absoluut corrupt. Ze waren, hadden ook zichzelf om zeep gebracht, al ook om van, door uh, de absolute corruptie. Om de anderen, kijk, nu zullen we hen een poepje laten ruiken. We gaan onszelf om zeep maken, begrijp je? Maar nu zullen zij, zij, die families, nu zullen zij wel uh, leid hebben, et cetera. Dat is wat ze hebben gedaan. Denk. Maar goed opletten wat je ons leert. Want ook in het, precies hetzelfde die projecties die jij hebt in jouw familieleden, in jouw huisgenoten. Dat is eigenlijk, jij projecteert op hen jouw wens om te ontvangen voor jezelf. Dat is wat jij doet. En ook zij doen het precies hetzelfde met jou. Zij hebben jouw lief alleen om, zij kijken uit alleen om op welke manier zij van jou kunnen zuigen. Dat is alles wat ze doen. En houdt er goed. Maar aan de andere kant, als je al jouw leden van jouw familie, ook uiterlijk, buiten jezelf, vrij maakt. Heel, ik, vrij maakt betekent dat jij ook geen aanwijzingen geeft. Doe dit, doe dat, doe dat, want dat, dat doe je alleen voor jezelf. Heel, de weg wezen aan de anderen, hoe zij moeten dat doen. Wie een klap geeft aan zijn kind... Zelfs een, een, een, een uit liefde, zogenaamde liefde, altijd uit liefde. Welke vader geeft een klap aan zijn zoon zonder zon zon liefde? Natuurlijk uit liefde. Uit liefde voor zichzelf. Moet je weten als iemand een klapje, zelfs een, een, zo op zijn achterste een klapje geeft, uh, zonder dat er uh, blauwe, blauwe, blauwe vlekken komen. Uh, op, uh, maar toch is het een klap. Het is absoluut verboden om dat te doen. Want het is een ander mens. Deindelijk. Als een mens dat doet. Hij denkt. Ik ben de vader. Ik, uh, ik heb wel alle bevoegdheid om dat te doen. Ach, geen bevoegdheid. Geen enkele bevoegdheid om dat te doen. Het is erg moeilijk wat ik jullie vertel. Om dat, om dat te doen. Want het is niet, uh, het is niet de menselijke logica. Deindelijk. Dat is wat Yeshua ons leert. En dat moeten wij toepassen. Alleen dan. Gaan jouw kinderen ook ah, opluchten, dan gaan ze echt um, um, uh, floreren als je ze losmaakt. Je kan alleen iets vertellen, aangeven, iets goeds om goeds te doen, maar op de manier dat zij zelf moeten uh, dat uh, verifiëren, en als hun zelf moet je laten, die conclusies moeten zij trekken, jij moet niet conclusies geven aan hen want dan gaan ze absoluut tekeer, uh, uh, verkeerd, want dat allemaal gaan ze dat precies hetzelfde doen wat je zegt mag niet, allemaal gaan ze dat wel doen, je moet het op de manier doen, het is hele grote kunst om met kinderen om te gaan om geduldig, alle geduld, net als Hashem met ons geduld heeft wij zondigen en Hashem maakt ons niet kapot. Eigenlijk moest het wel zo zijn, eigenlijk, de, eerste, de schepper heeft het eerste wereld zo willen, doen, willen maken, zoals de wereld Adam Kadmon. Dat zo long, zodra een zonde of zoiets, zo, zo een mens gaat zondigen, dan direct gaat die dood. Straf of straf, direct. Maar daarna heeft hij geïntroduceerd de Middat-Rachamim, de barmhartigheid. Zo moeten wij ook doen, precies hetzelfde in deze wereld. Altijd trachten, weer krachten opbrengen. Niet met het hoofd, maar krachten op te brengen om geduldig om te gaan. En niet voorschrijven een kind dit te doen of dat te doen, et En weten, goed weten, dat de vijanden van. Jouw vijanden zijn jouw huisgenoten. En precies hetzelfde geldt het voor jouw huisgenoten. Voor jouw huisgenoten ben jij de vijand. Ja of niet? Voor alle huisgenoten van jouw kinderen, kleinkinderen, ben jij eigenlijk uh, een vijand. Duidelijk, want jij, jij komt met je liefde... Ja jouw dierlijke liefde naar die mens en daarmee ontzeg ont je de mens zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarna de mens zal zoveel ellende hebben om al dat, zijn al dat vaderlijk gedoe wat zij hem hadden ingeprompt met hun onderontwikkelde menselijkheid. De wens alleen om te ontvangen voor zichzelf. Doe niet dit, doe dat niet, doe dat niet. Ze denken dat het goed doet. Dat ze doen wat ze doen. En daarmee, daarna zal hij nog zoveel ellende hebben. Om dat, vanwege deze liefde die zij aan, hen, aan hem getoond had. Gevoelsmatig moet je wel liefde opbrengen. Maar de woorden niet. Goed opletten wat ik zeg. Gevoelsmatig moet je wel warmte geven aan de ander. Maar niet met je niet met je woorden proberen te domineren of te bepalen het de andere andermans leven, want elke andere and, and, and, and mens heeft zijn eigen ziel. Ziel is nooit de ziel van je kind of van je klein kind, of dat is absoluut heeft niets te maken met jou. Absoluut niets te maken met de mens, met de vader van de Vader en de Zoon absoluut zijn vrij, hun zielen zijn absoluut vrij. Lachamelijk, genetisch, maar, maar de ziel heeft niets met genet genetica te maken. De ziel van de mens is boven elke genetica. Is vrij van elke genetica. Dat is voor de vrijheid waarover de Yeshua, Yeshua spreekt. Dus Yeshua zegt ons eigenlijk, dat genetisch materiaal, dat de, genetische, de genetische liefde, genetisch voor jouw naaste, etcetera, dat moet je, dat moet je weten dat dit jouw vijand is. En dat moet je dus dat moet je scheiden jezelf van jouw, ja, de wens om te, te ontvangen voor zichzelf, duidelijk. Genetisch materiaal is niets anders, dat is uh, de wens om te ontvangen voor zichzelf, genetisch materiaal is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Daarom iedereen, zijn eigen. Maar daar wat maar nog binnen te komen, binnen de cellen, genetische cellen te komen, daar zal geen mensheid, daar zal nooit, de wetenschap zal daar nooit een gereedschap zal ontwikkelen om daar binnen te komen. Dat is, want dat is, dat is onmeetbaar. Daar kan je niet, geen theorie op doen. Dat is... Daarvoor heb je het geloof boven het verstand voor nodig. Dat is iets wat niet meetbaar is, niet door logica, niet door woorden, door wat Yeshua heeft ons. Yeshua is vrij van elke vorm van genetisch materiaal. Waarom heeft Yeshua geen genetisch materiaal? Elke mens heeft genetisch materiaal. Waarom Yeshua heeft geen genetisch materiaal? Wie zegt het? Genetisch materiaal verkreeg men van de vader. Ja, de moeder geeft wel het lichamelijk. Ja, maar het witte ja, geeft het, het, wat binnen de mens is, Die ziel, eh, dus de ziel, wat, wat niet de ziel is, de ziel, geeft de schepper. Maar het witte, dat is verstand en dat soort dingen, geeft de vader. De moeder geeft alleen de, het, het fysieke. Ja, weet maar het hogere in de mens geeft de vader. En Hashem geeft de ziel aan de mens. Waarom heeft Yeshua geen genetisch materiaal? Omdat Yeshua heeft geen vader. Hij heeft geen vader van precies, geen vader van vlees en bloed. Daarom Yeshua, alleen Yeshua heeft geen vader van vlees en bloed. Daarom alleen Yeshua kan ons van boven aangeven, raad geven: van doe dit of doe dat. Want wij zijn gebonden door deze ketens, ja, dat deze uh, dat, boeien die wij hebben overal in aan ons, en dat is, moeten wij wel dat voor lief hebben, want die boeien hebben wij nodig om, om eruit te komen, om, hè, om uit de gevangenis verlangen, om uit de gevangenis van eigen liefde eruit te komen. Geen andere vrijheid bestaat. Alle andere vrijheden zijn alleen maar het, het uitwendige de, uh, uh, uh, uitingen daarvan. Aan een mens wat verlaat in een gevangenis, wat, wat, wat verlaat die? En dan gaat uh, hij direct verder uh, uh, stelen of iets anders doen. Precies. En allemaal komen ze weer terug naar, uh, terug naar de gevangenis. Of uh, soms is het zo dat iemand... Niemand heeft berouw die in de gevangenis gezeten had, moet je goed weten. Als iemand eruit komt uit de gevangenis, iemand kan zeggen, oké, okay, ik stop met, met het, ik stop met stelen, ik stop met dit, omdat eh, het is voor mij prettiger om dat, dat niet te doen dan, dan, dan, dan, dat wet, dan dat wel te doen. Hij gaat het een eh, rekensommetje maken voor zichzelf en zegt zijn eigen wens om te ontvangen voor zichzelf, zegt hem nee. Het is in jouw toestand beter om, dat, om niet het niet te stelen. Begrepen? Niet dat hij dat op bewustzijn komt tot. tot, de, tot de, maar op deze manier gaat je dat wel. Um, ik bedoel, in deze wereld is het zo. Natuurlijk voor alles bestaan er uh, uitzonderingen. Maar, maar normaal is het wel zo. Dat het op deze manier. Wie gaat zo weg? Wij spreken altijd van de innerlijke gevangenis. Duidelijk, daar, daarin de hele wereld zich bevindt, in de innerlijke gevangenis. En dat is daaruit uitkomen, uit kan men alleen via Jezus. En kijk nou, wij horen wel verhalen wel van de mensen die ook daadwerkelijk in fysieke opzicht op op uh, verkeerd gaan. Hè? Of in prostitutie, of in uh, drugs, of uh, alcohol ofzo. En daarna worden ze op een of andere manier, zoals ze zeggen, door Yeshua geroepen, als religie, ja of niet, vaak. Zo dus iemand die, die bijvoorbeeld, die gaan bijvoorbeeld Yeshua beleden, maar dan als christenen bijvoorbeeld. Ook dat is ook een vorm van een zekere reding wat zij ontvangen op deze manier, dat zij dan menen bijvoorbeeld dat zij wel uh, zien tegenover zichzelf, een beeld van Yeshua die reding geeft, etcetera. ook op dezelfde, al is het op een tamelijk op een, uh, primitieve manier, maar toch wel een vorm van verwachting van Yeshua die voor hen gestorven was op de kruis. Nou, dat is al een grote vorm van uh, bevrediging, maar dat om de men, maar de mens te bevrijden van zijn wens om te ontvangen voor zichzelf, bevrijden betekent om te turnen, te transformeren in de wens om te geven, ook christendom ook niet in staat is om dat te doen. We zien het wel, we zien het wel, dat, dat wat zij doen allemaal, dat, dat zij ook... Uh, na de mis, dan toch wel het vlees is zwak, ja of niet, dan grepen zij ook de priesters, ook de dominees, ook grepen zij aan kinderen, aan vrouwen, getrouwde vrouwen, aan mannen, aan alles, waarom? Onder de chazé, dat is het belangrijkste, onder de Tabur, dat is het belangrijkste, dat is wat hij zegt, Yeshua zegt, want wat, wat zij doen is, dat zij, bijvoorbeeld de dominees, bijvoorbeeld religieuze uh, beamten, amtenaren, beamten, beamten, wat doen zij? Boven de Chazéad, zij doen in vorm van, van, dat zij erkennen Yeshua, ja? Ook zij spreken over Yeshua in kerken, weet, weet ik veel. Maar Yeshua geeft twee, twee, voorwaarden stelt. Om dat twee keer, herinner ik we hebben dat geleerd, boven de tafel en onder de tafel moet je de mens doen. Als de mens alleen boven de tafel doet en onder de tafel niet, dan is het, dan is het een komedie, een wazeneus. En voor iedereen begrijpt het. Dus onder de tafel te doen, kunnen ze niet. Geen religie kan het doen. Want daarvoor heb je het zwaard nodig van Yeshua Zwaard om dat door het midden te haken en ook dat eh, onderaan ook helemaal door de Jezot heen te gaan. Heb je wat ik zeg? Niet fysiek, maar door de onze ons Die De mens komt met de krachten wat hij doet, komt, de Jezot raakt de mens niet aan. Terwijl de mens goed opletten, wat ik probeer, hier zit een zeer groot geheim. Dat licht van Yeshua moet komen door de Yesod heen. Want Yesod heeft twee kanten, rechts en links, ja of niet? Rechts Chassadim links Korot. En het licht van Yeshua tussen die twee. Makend de middelste leen. 37. Ha ohev eta et, volgende regel, Mimeni mengi, en nog het daili. Wa et bnoouweito jouter ter mimeni en nog het daili. 37. Hij die zijn vader en zijn moeder meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. En hij die zijn zoon en zijn dochter meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. Iedereen hoort het? Ja? Goed op dat. Wat die zegt ons, als je die woorden echt in je hart stopt, herhaalt het, en daarover mediteert, dan zal je een geweldig, een geweldige reding ontvangen. betekent, natuurlijk betekent je vader, je moeder, betekent ook uh, je dochter, je, je zoon en je dochter in het algemene, in de algemene zin. Natuurlijk ook dat, maar in het bijzondere, in het in het binnen jezelf. Zij die boven jezelf zijn, zijn binnen jezelf, en zij die onder jou zijn boven jezelf. Ja? Zij die oorzaak zijn van jou binnen jezelf, en die hey, zij die door jou veroorzaakt zijn binnen jezelf, dat die allemaal los. Moet je trekken losmaken van jezelf. En daarmee uh, kom je tot je 38 Dan weten we, dan kan je dat altijd is altijd meetbaar of jij komt tot je show of niet. En als je iemand zegt, oh, uh, ik heb nog in mijn hart iets en erg verborgen liefde voor iets anders. Maar die is groter, zo groter, dat die is groter dan, uh, dat weet ik wel, erg er, er, diep in mijzelf en dat koester je. Dat betekent dat jij liefheeft of je vader en moeder, of je kinderen, of je kleinkinderen, meer dan Jezus. Achten 30. Wa sher loikakh et tselovo. Ve galakha эн aynu kidaili. En i en hadi imandi. Nit opneint. Zein die niet opneemt zijn kruis en die niet en niet achter mijn naal loopt, een oke dali is mij niet waard. Is mij de wens om te geven niet waard. Wat betekent dat? Hij die niet opneemt zijn kruis, zijn jezot. Ja, we hebben gezien wat, wat kruis is. Men moet niet erbij denken aan een kruis van. Uh, Ergens van, van hout, wat, waar je Jesuwen werd. Maar elke mens heeft zijn eigen kruis. Denk, de plaats waar het epicentrum is van het, het menselijke, het, het, de essentie van het menselijke. Want let op, vanuit de Jesuwen, eigenlijk in de Jesuwen en onder en, en onder, daar ligt de 99% percent. percent van de menselijke uh, energie. En alleen maar 10% is wat de mens van buiten is. Dat is wat Yeshua zegt. Dat de mens, hij die niet opneemt de kruis van Yeshua. En die loopt mij niet na. Hoe wie, wie moet, moet je Yeshua nalopen? Waar is Yeshua in jou? Boven? Ja of niet? Dus wat zegt Yeshua? Neem. Wie dus, wat moet je doen? Jij moet nemen jouw, euh, mens moet nemen zijn euh, kruis of je en hem optillen naar Yeshua. Wie dat niet doet, die is mij niet waard, dus die zal niet komen, ook niet komen tot mij. Zal niet komen tot mij, zal niet. Geen vrijheid ervaren. En met mij is het geen, niet vrijheid. Geen vrijheid. Geen zegeningen. Zal geen goede zien. In deze wereld. Wie. Yeshua niet. Uh, ik zeg het jullie. Wie Yeshua niet. Van diepste in de diepste diepte. Zet hem. Uh, in het epicentrum van zijn eigen leven, is geen leven, zal geen leven hebben. Al het overige is, uh, brengt een snelle ondergang aan de mens. Wat wij ook niet kunnen zien. Elke dag als de mens, elke dag dat de mens aan Yeshua niet denkt, en niet verbindt zichzelf met hem, brengt die aan zichzelf en aan de wereld uh, verdorvenheid, uh, ziekte, ellende, aan zichzelf en ook aan de familie, aan de naast. Als je ziet een mens die niet in om jouw omgeving, die niets heeft, ah, niet heeft aan, niets geeft aan Jezus, goed opletten, dan moet je met die mens niet omgaan, mijn vriend. Niet, hem niet kwalijk nemen, natuurlijk, dat ook niet, want iedereen... Elk vrucht zijn eigen tijd. Duidelijk. Maar als je weet dat de ander niets geeft aan je schoen, dan moet je niet dichterbij komen aan deze persoon. Duidelijk. Want daarmee, want als een mens het niet hangt aan je schoen, dan betekent dat jij, als jij met hem omgaat, je kan wel altijd natuurlijk hebben over koetjes en kalfjes met iedereen. Met de bakker, met jouw familie, met Nee, Maar jezelf um, openstellen voor de ander, terwijl je weet dat de ander Yeshua niet aanhangt, betekent dat jij gaat daarmee jezelf, jouw eigen kilim, ga je vervuilen. Het is erg fijn, de verbondenheid met Yeshua. Het is altijd verticaal, het is nooit horizontaal. Ik kan het niet doorgeven aan de ander. Zoals so ze zijn, met, met dat ze dat religieuzen proberen dat te doen. Met alle respect wat ze doen, proberen ze iets goeds te doen. Maar het is altijd buiten, uiterlijk uit, uit, uit, is geen. Want moet je dan weten dat uh, wie zijn, zoals so Yeshua zegt, wie zijn zelf slav, wie zijn slav, wie zijn kruis niet opneemt, Dat wil zeggen, wie het juk van het koninkrijk der hemel niet op zich legt en dan loopt achter Yeshua aan. Hij zegt niet, uh, wie de schepper niet gelooft. Kijk wat Yeshua zegt. Hij spreekt niet van de schepper. De mens heeft niets te maken met de kadosh baruchu. Goed opletten. Kijk nou hoe geweldig Yeshua ons leert. De mens heeft te maken met Yeshua. ja, met de hoogste knie dat in jou is, en niet de schepper praten over de schepper, ik hou van de schepper van dit, dan is het alleen bla bla. Duidelijk, net als het Joodse volk wat zij doen. Als ze praten over de schepper zonder Yeshua. is het zo so, wat? Is een komedie? Is een pure komedie om? te praten over, je over de schepper en, en buigen en, en dat en dat, alle dingen doen en ontkennen Yeshua. Nou, wat, wat, wat, wat, wat is er? Alle ellende komt alleen daardoor. En ik zeg het jou nog een keer, Gem gemeenschap betekent eh, verbonden raken met een andere mens, moet je alleen maar wanneer deze andere ook Jeshua. Eh, uh, aanneemt Yeshua en Zijn eigen kruis opneemt en volgt Yeshua. Op Zijn eigen manier doet hij niet op welke manier Hij dat doet. Op jouw manier dus uh, als individueel geestelijk werk. Of uh, er zijn mensen bijvoorbeeld, ik zeg niet, die zeggen niet uh, ik ben christelijk of dit en dit, maar ik wel uh, voel ze wel voor Yeshua. Begrijp Het is niet iets dat. Uh, uh, dat de mensen moeten uh, naar de kerk gaan of zo. Maar van binnen moet je wel een mens zijn die, die, die Yeshua na heeft. Achter Yeshua aanloopt. Heel? Hij hoeft niet eens het woord Yeshua in zijn mond te nemen. Ook dat hoeft het ook niet altijd. Heel? Maar hij moet wel uh, verlangen naar dat pakket van. Uh, uh, krachten die Yeshua wat Yeshua ons leert om op deze manier uh, te komen tot, um, tot hem en via hem ontvangen het licht van zijn vader okay. ik denk het is een goede plaats om hier uh, ermee uh, stoppen hier juist op dat punt om dat wat Yeshua zegt dat wie niet uh, zijn kruis niet opneemt en achter mij op die mij niet waard is. En wij gaan het andersom zetten in de positieve ja. dat betekent hij spreekt dan van de wens om te ontvangen voor zichzelf onder de tabor. Ja. Hij spreekt van onder de tabor want de boven de tabor die wil graag die, die wil wel bereid is soms uh, om de om kruis op te nemen. Maar de kruis zit hem waar juist in de plaats van onder de taboor. Dat moet de mens pakken. En niet alleen uiterlijk alleen uh, uiterlijk is geen. Maar onder de taboor, de van Jezus onder de taboor. Dat moet je aangrijpen en brengen dat steeds in elke toestand naar Jezus.